11 uur. Dit is Joron Chapkema met het NOS-journaal. Het is nog altijd onduidelijk of Taliban-leider Mullah Akhtar Mansour is gedood bij een aanval met een drone. Een hoge Taliban-commandant bevestigt dat tegenover EPI, maar volgens een andere Taliban-verklaring is hij nog in leven. De Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken gaat ervan uit dat Mansour is omgekomen. De luchtaanval met de drone werd volgens het Pentagon gisteren uitgevoerd in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan. Mansoor gold jarenlang als de tweede man van de Taliban. Hij werd vorig jaar gekozen als opvolger van Mullah Mohammed Omar... die in 2013 overleed. Een man van 27 heeft vannacht in het Oostenrijkse Nensing... twee mensen doodgeschoten bij een muziekfestival. Elf bezoekers raakten gewond. De man pleegde na zijn daad zelfmoord. Volgens de politie kreeg de man op het festivalterrein ruzie met een vrouw. Hij liep daarna naar zijn auto om een wapen te halen... Toen hij terugkwam schoot hij in het rond. Er waren tijdens de schietpartij zo'n 150 mensen aanwezig. Veel van hen vluchten toen er geschoten werd de omliggende bossen in. Het festival werd georganiseerd door een motorclub. Het donental na de vulkaanuitbarsting op het Indonesische eiland Sumatra... is opgelopen tot zes. Een hete aswolk trof het dorp Gamber aan, aan de voet van de Sinabung. Gisteren werden drie slachtoffers gevonden. Inmiddels zijn er nog drie lichamen geborgen. De slachtoffers waren aan het werk op het land toen de vulkaan uitbarstte. De uitbarsting veroorzaakte drie kilometer hoge aswolken. Sinds 2010 is de Sinabung weer actief. In 2014 kwamen er 16 mensen om het leven. Het weer. trekt trekken stevige bij over het land met kans op onweer. Vanochtend zijn er ook nog zware windstoten mogelijk. Op sommige plaatsen kan veel regen vallen. De buien verdrijven geleidelijk de warmte. In het oosten kan het nog 20 graden worden. Maar later is het overal 16 à 17 graden. Dit was het... M ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staat momenteel... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 They'll blow you away, even with your sorrows weighing down, your heavy heart and feet, let me be. Welkom bij twee Uur van CFM Jazz. Mijn naam is Ako Beuving en uh, we gaan gewoon weer verder... met het draaien van lekkere jazzmuziek. Uh, als opener was het uh, Von Fritsen, Life is so sweet. Von Fritsen is een, uh, volgens mij een, uh, een Canadese jazzzangeres...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 Uh, ik ben eigenlijk onder de indruk van een Franse zangeres. Liane Foli heet ze. En die, uh, ja, die, die kende ik niet. En ik kwam haar tegen op een prachtige cd. En uh, ik ga er gewoon wat van laten draaien. Een extra uh, van de cd van Liane Foli, Cronheuse, 2016. Een robe de cuir.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 Cet extra Cet extra Cet extra Ces bas qui tiennent au perché Comme les cordes d'un violon Et cette chair que vient troubler L'archer qui coule ma chanson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 Weet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 Une fille qui tongue et vient mourir, cet extra, cet extra, cet extra, cet extra.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 Remember when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 CFM Jazz. Mijn naam is Alko Beuving. En ja, we hebben weer twee uur heerlijke jazzmuziek kunnen draaien. Van alles wat cool jazz. En classic jazz. Vocaal, instrumentaal. Het was er allemaal. Oud en nieuw. En we gaan eruit met deze fraaie klanken van Scott Hamilton. Tot de volgende keer.